9 uur. Dit is Radio 1. Met de Plag en Jurgen van den Berg. Goedemorgen allemaal. De PvdA wil een andere aanpak voor jeugdbendes... zoals die in Culemborg. Volgens Kamerlid Marcoes gaan die nu te makkelijk vrijuit. En de gratis schieprik voor ouderen... heeft zijn langste tijd nu echt gehad, zegt huisarts Hans van der Linden. Nu het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. In Japan zijn bij een explosie in een chemische fabriek... zeker vijf mensen om het leven gekomen. Zeker tien mensen raakten gewond. De explosie deed zich voor in een fabriek van Mitsubishi... in een industriestad in het midden van het land. Politiewoordvoerder heeft tegen het Franse persbureau AFP gezegd... dat de explosie waarschijnlijk is veroorzaakt... door een chemisch proces dat fout liep. Local burgemeester en VVD-wethouder Karel van Gelder... uit de Wijk bij Duurstede was betrokken bij Wieteelt. Dat schrijft het AD op basis van documenten... en verklaringen van twee getuigen.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 Door te fuseren kunnen de loterijen kosten besparen. Belgische bedrijf in Daver wil het restafval van de Syrische chemische wapens verwerken in Antwerpen. Dat melden Belgische media. Na verwerking aan boord van een Amerikaans marineschip blijft restafval over en dat moet worden verbrand. Het bedrijf stuurt binnenkort een offerte naar de organisatie die de ontmanteling regelt. In ovens van Bakkersland, de grootste broodfabriek van Nederland, is asbest vrijgekomen. Meldt tv-programma Zembla vanavond.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 De zuidwestelijke wind neemt dan in kracht af. En in het weekend wordt het kouder. Dan kan het vooral zaterdag wat regen vallen. AWB Verkeersinformatie, Kees Kwaks. Ruim 200 kilometer file. Na een ochtendspits die vooral veel aanrijdingen kende. Daardoor nog veel vertraging op de A12. Den Haag richting Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Woerden ruim 14 kilometer. Er zijn nog altijd twee rijstroken dicht. Daarom kan het verkeer naar Utrecht vanuit Den Haag beter omrijden via de A4. Via Amsterdam. Op de A16, breda richting Rotterdam. Een ongeluk bij knopende Ridderkerk, 7 kilometer file vanaf Dordrecht. Twee rijstroken zijn daar dicht. De nasleep van een aanrijding op de A20 richting Hoek van Holland. Nog altijd veel file, 11 kilometer vanaf knopende Gouwe tot aan knopende Brechtse Plein. A28 Hogeveen richting Zollop. tussen de wijk en Staphorst 4 kilometer. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. En veel vertraging was er vanochtend op de A44 naar Amsterdam vanuit Den Haag na een ongeluk bij Warmond. Staat 5 kilometer vanaf Leiden. De vertraging is bijna nog een uur. Tand de a 58 vlissingen breda voor Heerlen 4 kilometer na een ongeluk is de nog dicht en staat er vanuit breda naar Bergen op Zoom 7 kilometer tussen Roosendaal en Heerlen. Het heeft te maken met het ongeluk op de andere rijbaan. Plus magazine, het grootste maandblad van Nederland. Woordenvol tips over geld en recht, artikelen over gezondheid, mens en samenleving, mooie reisreportages en nog veel meer. Plus magazine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 Account View Bedrijfsoftware huren? Kijk op vismasoftware.nl/slash huur. Radio 1 KRO en CRV De Ochtend Met Jurgen van den Berg en Guilene Plag Goedemorgen, we zijn weer de hele ochtend bij u. Zelfs als de ochtendspit straks voorbij is. Verslaggever Marcel Dekker doet vandaag een schietgebedje met dominee Leonie Bos. Die is van Kerkbalans om zoveel mogelijk geld op te halen. Ja, die kerken die hebben veel geld nodig. Werven dat al 40 jaar onder de naam Kerkbalans. En Leonie, die we gaan volgen op weg naar dat nou ja, jubileumfeestje. weet precies hoe je dat het beste kunt doen. Werven. Eerst nu de aanpak van criminele jeugdbendes. Die moet anders. Deze week is het proces begonnen tegen de Culemborgse jeugdbenden van 50 jongeren. die betrokken zouden zijn bij 250 inbraken. Wegens gebrek aan bewijs worden de zes kernverdachten. voor maar 20 kleine inbraken aangeklaagd. De PVDA wil een andere aanpak voor dit soort jeugdbendes. zodat ze minder makkelijk vrijuit kunnen gaan. PVDA Tweede Kamerlid Ahmed Markoes. goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waar is het misgegaan in Culemborg dan? qua opsporing. Nou, het gaat mij niet zozeer om Cullenburg alleen, hè? want wij hebben in Nederland um, ja, zo'n, uh, zo uh, zegt de minister, zo'n 90 criminele bendes. Het zijn jongere groepen die uh, verantwoordelijk zijn voor heel veel misdaad. En wat je dan ziet is dat ze eigenlijk heel lang bezig zijn met hun misdaden, al voor ze in beeld komen uh, van de politie. Uh, en dan uh, ja, zijn er eigenlijk twee aandachtspunten. Dat is uh, de expertise van de politie. En de informatie vanuit de gemeenschappen. Ja. Uh, om met die eerste te beginnen? Beter. Wat kan er aan de expertise van de politie beter? Nou ja, je, je ziet dat de politie ontzettend veel moeite heeft om de, uh, ja, de vinger op de zeer plek te zetten. als het gaat om uh, criminaliteit van etnische groepen. Uh, en hoe komt dat? Nou ja, het zijn vaak gesloten groepen. Eh, spreken vaak eh, een andere taal, wonen in een omgeving... Eh, ...waardoor ze onzichtbaar worden doordat eh, de mensen, eh, de bewoners... ...met dezelfde etnische achtergrond vaak eh, geen informatie vertrekken aan de politie. Het is voor de politie ook vaak ingewikkeld. Eh, ik zeg wel eens eh, eh, om eh, bijvoorbeeld eh, de, de, de Hassan die deugt te onderscheiden... ...van hoe zijn die niet deugt. Ja, dat vraagt om eh, kennis, expertise eigenlijk op het niveau van beleven dat je als het ware kunt inleven in die gemeenschappen om te snappen Maar dat, dat, dat had we aan toch aan wel reine... al lang moeten gebeuren dit is toch een, een probleem met de Dat is al jaren aan de gang ja, dat dan mag dat... je toch onderhand vanuit gaan dat er genoeg expertise is bij de politie Ja, dat, dat, dat ben ik met u eens en, en er wordt natuurlijk op het terrein van rechercheren, afluisteren, volgen, et cetera heel veel ontwikkeld maar waarbij de politie nog um, ja, ik denk toch ook wel een beetje een taboe hangt is om toe te geven dat op het moment dat je met etnische groepen te maken hebt, dat je daar ook hele specifieke expertise voor nodig hebt. En wat, wijze... Wees daar eens duidelijker in. Expert, specifieke nou ja, dat, dat expertise. Dus dat je mensen in huis moet hebben die bijvoorbeeld de taal van die gemeenschappen spreken. Dat je, als het om Marokkaanse jongeren gaat, moet je een Marokkaanse agent daarop zetten. Ja, of dat je... Of dat je maar het gaat niet zozeer om dat, dat, dat iemand een, een, van Marokkaans komaf is, maar dat hij ook bijvoorbeeld de taal, de cultuur, als het gaat om bijvoorbeeld radicaliserende groepen, de religie-kennis heeft. Maar dat spreekt maar dat maar dat toch dat voor zich, voor meneer Marcouz, dat dat gebeurt? Dat geldt gezinnen bijvoorbeeld. Nee, maar Koes, dat spreekt toch voor zich dat dat gebeurt? Uh, maar het is in de werkelijkheid niet vanzelfsprekend. En, en daarom bepleit ik ook dat als je dit soort criminele bendes uh, gaat aanpakken... dat je dan ook uh, de samenstelling van het team laat afhangen van uh, de opgave die er is. Uh, dus als je in de Schilderswijk uh, aan het werk gaat als politie... Uh, dan kan het niet zo zijn dat je, dan, dat je een gemilleerd team hebt... waar alle nodige kennis en expertise aanwezig is. En, en daar is toch wel een taboe op, omdat de politie ervan uitgaat... dat iedereen die de basispolitieopleiding heeft gedaan... eigenlijk alles moet kunnen. En dat is uh, onterecht, vind ik. Maar is er wel een garantie dan dat die uh, agenten uh, de informatie boven water krijgen? Want die worden toch door die groepen ook gezien als overlopers? Uh, mijn, ik heb zelf tien jaar bij de politie gewerkt. En uh, wat je ziet is dat mensen zich identificeren met je. Dus die stappen sneller op je af. Uh, en omdat er ook geen taalbarrière is, is, is het zo dat je ook uh, veel meer informatie krijgt. Want uh, de andere kant is namelijk, uh, dus naast dat de politie kennis en expertise moet hebben, moet het ook zo zijn dat die gemeenschappen ook informatie delen maar, met de politie. Ja, dat en was nou en juist in Culemborg je... aan de hand. Dat mensen uit die buurt daar wel informatie gaven, maar die werden vervolgens weer bedreigd. Uh, je, je, nou ja, dat, dat is maar een deel uh, van het verhaal. Uh, maar het gaat er ook om dat je dus uh, kwalitatief goede informatie krijgt, inlichtingen krijgt, waardoor je dus ook uh, stevig bewijslast kunt verzamelen. om die criminelen uiteindelijk achter slot en grendel te krijgen. Maar is het probleem, meneer Markoes, niet ook gewoon dat die jongeren zwijgen en dat geadviseerd krijgen van hun advocaten? Ja, dat is, dat, dat, daar heb je ook mee te maken. Die kennis en expertise waar ik het over heb, uh, die de politie nodig heeft... is ook van belang bij het verhoren. Uh, het lukt ook, uh, uh, ja, uh, rechercheurs ook vaak moeizaam... Uh, uh, moeilijk om uh, um, uh, um bijvoorbeeld door zo'n verdachte heen te breken uh, en hem tot uh, uh, bekennen uh, te brengen. Dus dat, dat vraagt ook om uh, nou ja, een stevige inlevingsvermogen. Die verdachte die voelt dat ook aan. En, en kennis en expertise van die achtergronden. Uh, dus je, dat, dat is ook een basisregel in, in de recherchekunde, is dat je je verdachte moet kennen. En dat kennen dat gaat verder dan alleen maar een systeemanalyse. Dus je moet echt weten wie heb ik nou voor me, hoe, zit de gezin, hoe zien de gezinsverbanden uh, achter deze jongen eruit en welke partijen kan ik erbij betrekken om uiteindelijk de nodige informatie boven tafel te krijgen... En vervolgens ook effectief deze criminelen ook uh, uh, op te sluiten. En dan is je pakkans ook effectief. Maar jongeren weten natuurlijk, als ik de lippen stijf op elkaar hou... dan hebben ze gewoon minder grote kans om mij te kunnen pakken. Dat gebeurt tegenwoordig veel meer. Wordt ook geadviseerd. Dat is ons rechtssysteem. Ze hebben het recht daartoe ook. Ja, nee, maar daar ben ik ook uh, blij mee. Dat we uh, dus ook in een rechtsstaat leven. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is dat je zeker bij jongeren... Uh, als je met first offenders te maken hebt, dus jongeren die voor het eerst in aanraking komen met justitie en politie die zijn helemaal nog niet zo ver geïntegreerd in dat systeem uh, uh, die zijn nog, uh, laten we zeggen op het pad te brengen door ze ook meteen effectief ook uh, te, te straffen voor wat ze gedaan hebben maar als je inderdaad uh, uh, tien dingen hebt gedaan en je wordt voor één ding veroordeeld uh, dan denk je de volgende keer ook van, uh, ja, uh, dit is uh, lucratief, dit is uh, misdaad loont. Uh, dus als ik maar mijn mond hou en, uh, en ze hebben geen bewijs en er zijn geen inlichtingen, dan Word ik vrijgesproken of ik word uh, licht uh, gestraft? En, uh, en dan sta ik weer op straat en dan ben je weer de held in de wijk. Ja. En dat proberen we dus te voorkomen. Wat zegt de burger, uh, minister Opstelten als u hiermee komt met uw plan? Meer expertise bij de politie en een betere samenstelling van de teams? Nou ja, de minister zegt altijd we doen het en we gaan het doen. Dat maar zegt hij ik... bij alles over het algemeen. Ja dat klopt, maar ik zie dat in de werkelijkheid niet. Dus als ik in de Schilderswijk bij wijze van spreken loop waar uh, de wijk heel erg uh, eenzijdig etnisch uh, uh, samengesteld is en ik zie een hele uh, autochtoon witte uh, uh, team jongens en meisjes die ontzettend hun best doen... om uh, de vinger uh, op die uh, criminaliteit uh, uh, en, en daar de vinger achter te krijgen... Uh, dan denk ik, we moeten die jongens en meisjes beter faciliteren... om effectief te zijn in dit, in dit, in dit soort wijken. Anders zijn ze alleen maar frustraties aan het opbouwen... en, um, nou ja, en worden ze uitgelachen door de crimineeltjes op straat. Dank u wel. PvdA Tweede Kamer Achmed Marcus. De Gezondheidsraad is bezig met een onderzoek naar de griepprik. Over een paar maanden komen ze met hun advies aan de minister. Huisarts Hans van der Linden, die weet het antwoord al. Die griepprik heeft zijn langste tijd gehad, zegt hij. En hij is hier. Hartelijk welkom, meneer Van der Linden. Waarom eigenlijk? Ik weet het niet zeker. We zullen moeten afwachten. De Gezondheidsraad geeft een advies en vervolgens beslist de minister... De minister kan ook afwijken van het advies. Ja, maar, meestal niet, hè, geloof ik. Negen van de tien keer neemt ze dat nee. gewoon over. Leken, zeker leken ministers die durven als regel niet af te wijken van de gezondheidsraad. En dat is ook in het recente verleden verschillende keren goed misgegaan. Nou, u hebt trouwens goede contacten bij die gezondheidsraad. Had u al iets gehoord in de wandelgangen daar dan? Of? Nee, ik heb niets gehoord. Ik, nee. de, de, men, men sluit de rijen. Alleen het probleem is dat ik... Ik zou me niet kunnen voorstellen dat daar waar niemand in de gezondheidszorg... überhaupt meer het nut van griepvaccinaties verdedigt. Alle internationale tijdschriften. Osterhaus zelf uh, zegt op een gegeven moment... het nut is niet bewezen. Op uh, de viroloog? Ja, Osterhaus is de bekende viroloog... Uh, die samen met Coutinho de Mexicaanse griep toen heeft uh, op touw gezet. Uh, niemand zegt meer van het heeft enig nut... En dan kan ik me niet voorstellen dat in een tijd... waarin we echt moeten bezuinigen op de gezondheidszorg... het kan zo niet verder... dat een gelegenheid om 60 miljoen per jaar te besparen... niet dankbaar zal worden aangegeven door de minister. Want dat kost het nu. En, maar waar baseert u het op dat het niet uh, geen nut heeft? Uh, op grond van alle internationale tijdschriften... op grond van ons geneesmiddelenbulletin... die een inventarisatie heeft gehouden... van alle publicaties op dit gebied... geneesmiddelenbulletin... het Instituut voor Verantwoord Geneesmiddelen Gebruikt, de buitenlandse vakbladen... zoals British Medical Journal... Oh. en alle, alle tijdschriften zijn over één ding roerend eens... er oh. is uh, dus geen enkel bewezen nut... van het vaccineren van gezonde ouderen... en ook niet van risicogroepen. Dus en, ook, ook en, niet. en dat zit hem ook in die griepelijk zelf. Hè, want ik begrijp, die loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan. Uh, nee, dit is zo. je moet op een gegeven moment de samenstelling van het griepvaccin... wel elk jaar aanpassen aan, de, aan het virus wat dan rondwaart. Maar daar ligt het probleem niet. Het probleem ligt hem daarin dat ze een, een, een doodvirus, een doodvaccin hebben... wat gewoon niet effectief is en wat niet werkt. En ja, maar, maar hele beperkte bescherming geeft. En daarbij komt dat griep op een gegeven moment uh, echt een onschuldige ziekte is. Uh, vier, vijf dagen uh, wat, wat ziek. En daar, die, dat is vreselijk opgeblazen de afgelopen maar tijd. Maar ook voor kwetsbare ouderen bijvoorbeeld? Nou, of het, andere kwetsbare groepen? Het Geneesmiddelenbulletin de uh, daarin verzamelde wetenschappers... die hebben op een gegeven moment uh, een goede inventarisatie gehouden... van alle medische literatuur. En die kunnen geen enkel bewijs vinden dat een diabetespatiënt... of een patiënt met hart- en vaatziekte... Uh, of een patiënt met, met, met zelfs kanker... enige baat heeft bij de, bij de griep. Maar als je minder weerstand hebt, als je wat, wat kwetsbaarder bent... dan loop je toch ook sneller een griepje op? Ja. Maar het is zo dat um, de mensen die overlijden aan, aan, aan, aan griep... Kijk, we weten niet bij benadering hoeveel overlijden. We praten in tientallen... En uh, mensen als, als, als Osterhausen en Hak... die hebben in het Nederlands tijdschrift van geneeskunde... gewoon geschreven dat er 2000 doden vielen. Dat, dat... Ja, wat ik begrijp ook. Paul uh, Coutinho die, die... die zegt ook van... als je kijkt in de, bijvoorbeeld in de winterperiode... als er meer griep is, dan ja. zien wij een grotere stijging... van het aantal sterfgevallen ja. dan normaal. Dus het is ja. geen gekke gedachte om te denken... ja, er is meer griep op dat moment, er zijn ook meer doden. Ja. Dus, 1 en één is twee. Die getallen van, een, van, een, van honderden tot duizenden zijn voortgekomen. Dat ze hebben gezegd, van: ja, wij hebben een bepaalde oversterfte... in een periode dat het griepvaccin, uh, de, de griepvirus uh, rondwaart. Ja, maar dan is het klimatologisch zo dat er weinig ultraviolet is. En er zijn honderden andere virussen die ook rondgaan. En dat doen wij misschien ook alvast een griepje, terwijl het een ander virus is? Ja, wij weten als huisarts uh, alleen maar dat iemand een infectie heeft. Hij heeft hoofdpijn, heeft spierpijn, heeft koorts. Dus heeft hij een infectie. Maar welk beest er aan de grondslag ligt, dat weten we niet. En en die cocktail, zo noem ik het maar even, zit dan waarschijnlijk niet in die rieprik. Nee. En wat we natuurlijk eh, te gek voor worden is... dat je nu na 30 jaar, 40 jaar vaccineren... dat er nog geen enkel fatsoenlijk onderzoek op dit gebied is gedaan. De farmaceutische industrie heeft daar uit welbegrepen eigenbelang... belang verstek laten gaan. Eh, die wil die cijfers helemaal niet weten. En, uh, het, het zou, we weten ook niets over de bijwerkingen. Maar de ja. overheid zou dat dan toch juist moeten weten? Ja. En dan, dan is het gek dat het al tientallen jaren, dus gewoon verstrekt ja. wordt. En, uh, ja. en we betalen ervoor. Met de allen. overheid heeft voor de gezondheidszorg on, onbeperkt veel geld over. Een verstandige beslissing van de Gezondheidsraad zou wat mij betreft nu zijn... stop met griepvaccinatie en besteed van die 60 miljoen... nou eens 10 miljoen aan een goed prospectief onderzoek. Dus je zegt gewoon op een gegeven moment... we gaan 200.000 mensen vaccineren. De helft krijgt nep, de andere helft krijgt geen nep. We weten dat van tevoren en een jaar later kijken hoe dat uitgepakt is. Maar is dat niet wat de Gezondheidsraad bijvoorbeeld nu dan heeft gedaan? Als het goed is, hebben die nu gedegen onderzoek gedaan? Nee, die hebben geen onderzoek gedaan. Die lezen alleen die literatuur? De Gezondheidsraad, ja, doet geen onderzoek. De gezondheidsraad die oordeelt over onderzoeken van anderen. Ja. Dat is toch gek eigenlijk? Dat is heel gek. Dat ja. is te dat is, dat is bizar voor woorden. Dus u pleit eigenlijk voor, zet, zet dat geld voor een deel in... voor, uh, voor eens echt een goed onderzoek? Ja, en, uh, de, en de farmaceutische industrie die roept uit alle keren dat het niet meer mogelijk is om goed onderzoek te doen. Wow. Terwijl de instanties als het Geneesmiddelenbullet... en het Instituut voor verantwoord Geneesmiddelengebruik... die zeggen, je kunt prima onderzoek ja. doen. U, u noemt wat namen, uh, als trouwens ook Coutinho is van het RIVM. Uh, nee. RIVM biedt wel steeds die griepprik nog aan. Waarom dan? Het RIVM is alleen een uitvoerend orgaan. De minister beslist of er gevaccineerd wordt of niet. En vervolgens dragen ze de voorlichting en de uitvoering op aan het RIVM. Ja, maar is het ook niet een hele ongezonde constructie? Logisch dat de zuiden natuurlijk voor die grieprik zijn. De minister luistert voorlopig nog. Maar huisartsen hebben er ook wel baat bij. Het is Absoluut. natuurlijk een ongezonde prikkel dat een ja. huisarts krijgt: een tientje of zo ja. per grieprik die die geeft. Um gemiddelde huisarts verdient 5.000 tot 6.000 euro aan die griepvaccinatie. En dat is echt niet zoveel werk. Ik vind dat ik overmatig betaald. En toen die griepvaccinatie ingevoerd werd, zo'n jaar of dertig geleden... ik heb het meegemaakt, uh, toen uh, waren er allerlei protesten... en toen dit tarief kwam, heb ik nooit meer iemand gehoord. En dat is natuurlijk gewoon... Uh, ja, als, als Een ongezonde prikkel voor het systeem. Het Een ongezonde ja. prikkel. Ja. Het, het, het, het maakt toch dat, dat mensen zich minder kritisch opstellen. Maar kan het kwaad? Zo'n rieprik geven. Nou, dat, dat is het punt. Die, Als er een handjevol is die, die er baat bij heeft. Nou, die bijwerkingen die zijn nooit goed onderzocht. Uh, wat ook hoog nodig zou moeten gebeuren is dat we gewoon eens proberen de vinger te leggen op mensen die zeggen: ik, heb, uh, ik had bijwerkingen ervan. En die je vindt 5000 mensen die in het verleden bijwerkingen hebben gehad. En die moet je dan proberen het alsnog een keer toe te dienen en eens kijken of het nou echt bijwerkingen heeft. De bijwerkingen zijn buitengewoon slecht onderzocht en zijn weggelachen. Ze zijn altijd, ah joh, griepikje en zo. En uh, er werd natuurlijk veel op die griepprik geschoven... van ja, de dag erop voelde ik me zo naar. Maar er zijn wel degelijk aanwijzingen... dat er ook wel degelijk bijwerkingen zijn. Hm. Dus dat, bij zo'n beslissing of je op een gegeven moment... een hele bevolking gaat vaccineren... moet er op een gegeven moment om te beginnen een bewezen effect zijn. Hm. En vervolgens moet je een goed zicht hebben op de bijwerkingen. En dan moet je een kostenbate doen. Het zijn allemaal dingen die ja. niet gebeurd zijn... En wij hobbelen hem voort. En ik denk dat ik deze minister niet serieus meer kan nemen... als ze nu op een gegeven moment zegt, we gaan door met 60 miljoen... terwijl ze anderzijds erop, we moeten besparen. We moeten zoveel besparen. Maar we ja. misschien eerst even dat advies van de Gezondheidsraad ook afwachten. Absoluut. Die griepik wordt nu vooral gehaald door ouderen. Mensen boven de 60 krijgen hem gratis aangeboden. Aan de telefoon is Arno Heldsel. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent van de Unie KBO, de grootste ouderenorganisatie in Nederland. Correct. U hoort het meneer Van der Linden zeggen, uh, Schaf maar af die griepprik. Ja, wat wat ja, vindt u ik daarvan? Hoor, ik hoorde het hem zeggen. Nou, allereerst, de KBO is voorgepaste zorg. Niet, niet onderbehandelen en ook niet overbehandelen. En dat geldt natuurlijk ook voor vaccinatieprogramma's. Maar de oudere consument, en dat zijn er dus 3 miljoen die zo'n uitnodiging krijgen. die wordt hier wel met een probleem opgezadeld. Want de deskundigen die zijn dat wel jarenlang niet met elkaar eens. Er zijn de afgelopen 45 jaar 6000 griepstudies geweest. En die geven geen uitsluitsel. Helpt de gripprik nu of helpt die niet? En dat is op zich natuurlijk een hele kwalijke zaak. Nou ja, Van der Linden zegt, en... het is helemaal niet bewezen. Dus... Nee, nou, een hoogleraar huisartsenzorg zei vorige week... de beschermingsgraad is 50%. Dus zoek het maar uit. Nou. Als je ouder bent en... De meeste ouderen geven de griepprik dan ook het voordeel van de twijfel. Ja. Zouden die erg ongerust raken als de gezondheidsraad nou, beslist denk, om hem af te wij, wij denken niet dat er maatschappelijke onrust uh, zou ontstaan. Maar we hebben wel een kleine rondvraag gedaan onder onze achterban. <coughs> en dan zien we eigenlijk een waterscheiding. De gezonde jongere ouderen, zo rond de 60, die zien de prik eigenlijk helemaal niet zo zitten. Die vinden hem niet zo belangrijk, gaan hem ook niet halen. Die zijn bezig met het lopen van de volgende marathon. Maar juist de, de 75-plusser met meerdere aandoeningen. die heel kwetsbaar is. die vindt de grieprik juist heel belangrijk. Ja, ja omdat hij hoopt. Is het zich daarmee niet te wat beschermen. Ik doen tegen de griep, hoor je ze zeggen. Ja. Wat ja. Je? Dat is natuurlijk het wat ze ook altijd verteld wordt. Ja, en die geeft, dat geeft hoop. Dat het helpt. Ja, nou ja, er wordt gezegd, de kans dat je griep krijgt eh, wordt kleiner met de griepprik. Er wordt nergens gezegd dat hij beschermt tegen de griep. Er wordt ook gezegd door de deskundigen, als je hem dan al krijgt, dan zijn de complicaties niet zo eh, enorm. Want je kunt er een van krijgen, je kunt er benauwd voor worden, je kunt er een gaan. Dus ik snap wel dat 75-plussers die kwetsbaar zijn, die meerdere aandoeningen hebben, in de rij staan om die griepprik te halen hebt u die mensen ook nog gevraagd of zij bereid zijn... om dan eventueel zelf de kosten daarvoor te be ja, be betalen? Ja, zeker. Want dat gebeurt, gebeurt nu ook. Hè. Als je geen uitnodiging krijgt, je zit niet in de risicogroep... Euh, dan, euh, dan kun je hem gewoon euh, gaan halen en dan betaal je hem. Het is ook niet zo heel duur. Kijk, de Unikabo heeft eigenlijk euh, een paar aanbevelingen... ook voor die commissie. Kijk nog eens kritisch naar die grens van 60 jaar... want die worden ouderen eigenlijk niet zo goed begrepen. Euh, beperk eventueel die grieprik tot een onderdeel van de integrale zorg voor kwetsbare ouderen... met andere woorden, laat de patiënt en de huisarts samen een afweging maken... neem ik de grieppreek of neem ik hem niet... En tot slot en... punt drie... En drie zetten in die commissie van de, gez van de Gezondheidsraad die nu uitsluitsel gaat geven. In godsnaam ook een aantal ja. verstandige ouderen zelf, want anders komt er nooit een eind aan de discussie natuurlijk. Aanbevelingen ja. zijn genoteerd en uh, dank voor uw reactie. Arno is woordvoerder dus van de Ouderenbond Unie KBO en ook Hans van der Linden. Hartelijk dank voor de komst. hier. De Nederlandse staatsloterij en de Lotto willen misschien fuseren. Afgelopen tijd voerden de twee kansspelbedrijven al gesprekken daarover. NOS-economie-redacteur André Meijnema. Waarom die fusie? Nou ja, die kansspelbedrijven en de casinos hebben een hele lastige tijd achter de rug. Want de hele kansspelmarkt is flink onder druk. Ten gevolge van de economische crisis er worden veel minder loten verkocht. Bijvoorbeeld in de tabakswinkel. Ook minder abonnees. Mensen die dus regelmatig meespelen. Omzet loopt al drie jaar terug bij de grote kansspelbedrijven. De Holland Casino gaan de honderden banen weg. Dus lekker gaat het niet helemaal in die sector. Maar daarbovenop is ook nog een keertje de hele discussie gekomen... over online eh, gokken en eh, kansspelen. En daar zit met name dan de, de bedreiging voor de Nederlandse kansspelbedrijven... Buitenlandse gokbedrijven die volop bezig zijn op internet. Wij hebben met elkaar de voorbije tijd nagedacht... over een nieuwe wet voor de kansspelen. In 2015 gaat ook de markt voor internetkansspelen eh, open. En dus eh, wordt het gelegaliseerd, het spelen. En daar willen de kansspelbedrijven in Nederland... Onze eigen loterijen. Een grote zeg maar. machtsblokvorm eigenlijk. Nou, daarop inspelen. In ieder geval zorgen dat je met elkaar de krachten bundelt... Ja. om, om, om a, klaar te zijn voor die markt die open gaat in 2015. Want het is best een grote markt. Hè. Eh, honderdduizenden, misschien wel miljoenen mensen... gaan hun gokje wagen op het internet. Of doen het al... Dus die moeten bewegen en dus krachten bundelen, efficiënter werken. En de staatsloterij en de lotto praten al een tijdje met elkaar... om te kijken wat ze samen zouden kunnen gaan doen. Ja, want dan hebben we eigenlijk alleen nog in Nederland... de postcode loterij erbij als grote speler. Nou ja, De grootste hebben we dus de nationale postcode loterij... met de Giro en de vriendenloterij die erbij zitten. Dan heb je de staatsloterij en dan daarnaast dus de lotto... met de lotto en de toto en de lucky day en dat soort dingen meer. De krasloten. Nou, wanneer dan de nummers 2 en 3, de staatsloterij en de lotto... samen gaan, dan heb je in één keer de grootste... met een omzet van meer dan 1,1 miljard... Ja. En dan is de huidige nationale postcode loterij nu de grootste eigenlijk. Zeg, de nummer twee met zijn omzet van zo'n 800 miljoen euro. Dus best een grote markt. Ja. Ja. Hoe groot is de kans eigenlijk dat het doorgaat? Nou ja, ze, ze praten al een tijd met elkaar. De kans is wel groot dat er iets van samenwerking uit gaat rollen. Het is allemaal nog volstrekt geheim en, en, en stilletjes en dergelijke meer. Maar als het nu op straat ligt, dan is de kans groot dat we binnenkort daarover iets gaan horen. En kan de schatkist of de staat daar nog van mee profiteren? Ja, het zijn toch commerciële bedrijven, maar die zijn zodanig gelegitimeerd uh, of, of gereglementeerd door de staat. En met zoveel afdrachten van kansspelbelasting en, uh, en andere extra bijdragen aan de staat. De staat uh, eet zeg maar royaal van onze loterijbedrijven. Dat dacht ik al. En dan was de economie-redacteur André Meijne Dankjewel. je De ochtend. Stand.nl Kunt u kunt de hele ochtend reageren op onze stelling. Die luidt als volgt. Het is goed dat bedrijven zich terugtrekken uit Israël. Na waterbedrijf Vitens en ingenieursbureau Royal Haskoning gaat ook pensioenfonds PGGM stoppen met investeren in bedrijven. die betrokken zijn bij de bouw van Israëlische nederzettingen in bezette Palestijnse gebieden. Het pensioenfonds heeft de samenwerking met vijf Israëlische banken opgezegd. De nederzettingen zijn volgens de Verenigde Naties illegaal. Maar Israël is het daar niet mee eens. De directeur van Cordate, Simone Filippini, reageerde vanochtend in het Radio 1. -E journaal positief op het besluit van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 Simone Filippini dus van Kordeit. Guylaine, de woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gereageerd. Hè? Ja, die zegt zeer teleurstellend. Nieuw teken van groeiend anti-Israël stemming in Nederland. Een oude vriend. Ook het Sidi, het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël, is niet blij met het besluit. De Israëlische ambassadeur is boos. Die heeft ook een, een brief op poten geschreven aan de aandeelhouders van het Nederlandse bedrijf uh, Vitense. Het waterbedrijf dat dus al eerder stopte. Uh, van de Staai, van de SGP, is ook uh, boos. Het lijkt wel. Hij zegt dat in, in Israël lijkt alsof Nederland de banden niet aanhaalt... maar juist op scherp zet. Kortom, veel verbolgen reacties. Voor- en tegenstanders melden zich. Uh, u kunt dus ook reageren als luisteraar op de volgende stelling. Het is goed dat bedrijven zich terugtrekken uit Israël. Dat kan via 0800-1101. Gratis telefoonnummer. U kunt stemmen op de website www.stand.nl. Twitteren eens of onneens. Doe het met hekje standpunt of reageer... via de gratis te downloaden stand.nl-app. Dit is Radio 1. Hoofddienst geweest, het Nationaal met Doral In Japan zijn bij een explosie in een chemische fabriek zeker vijf mensen omgekomen. En minstens twaalf mensen raakten gewond. De explosie was in een fabriek van Mitsubishi in een industriestad in het midden van het land. En waarschijnlijk is er iets fout gegaan bij een chemisch proces. Loker burgemeester en VVD-wethouder Van Gelder uit Wijk bij Duursteden was betrokken bij Wieteelt. Volgens het AD heeft hij via medeplichtigen in 2010 een huis in Arnhem gehuurd. Er werd een jaar later een hennepkwekerij opgerold. De wethouder zou zijn medeplichtige zwijgeld hebben beloofd. Die komt volgens de krant nu met het verhaal naar buiten omdat het beloofde zwijgeld nooit is betaald. We hoorden net al van André Meijnen, maar de staatsloterij en de lotto denken na over een fusie. Als die doorgaat, dan ontstaat de grootste loterij van Nederland met een omzet van ruim 1,2 miljard euro. En voor het eerst is in Noord-Amerika iemand overleden als gevolg van het vogelgriepvirus H5N1. man stierf in Canada, was kort geleden in Peking geweest. Volgens de Canadese minister van Volksgezondheid gaat het om een geïsoleerd geval, dan is het risico voor de Canadese bevolking zeer klein. En dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie dan nog Kees Kwaks. Het was een uh, drukke ochtendspits met veel ongelukken. Nou, de meeste files beginnen nu wel aardig op te lossen. Op de A1 vanaf Amersfoort naar Amsterdam nog veel vertraging tussen Naarden en me over 14 kilometer langs rijden en stilstaan. Op de A10 vanaf knooppunt Koenplein naar Volendam, ligt uh, bij de afrit Volendam, wat rommel op de weg. Daardoor is de rechte rijstrook dicht Daar staat er 3 kilometer file vanaf Oost-Zalenwerf. De A12, daarna richting Utrecht, vanochtend veel vertraging na een ongeluk. Nog 10 kilometer nu tussen Zevenhuizen en Nielebrug. Alle rijstroken zijn weer open. Dat is niet het geval op de A16, breda richting Rotterdam. Want Daar gebeurde weer een ongeluk bij het knooppunt Debrechtseplein. Er staat 3 kilometer file en 3 rijstroken zijn dicht. Wat is het verband tussen kinderbijslag, zwangerschapsverlof en werkende vrouwen? Rentse Nieuwenhuis is op die onderwerpen gepromoveerd. Nu eerst gaan we naar Japan. Want in een chemische fabriek daar, een chemische fabriek van Mitsubishi, is ontploft. Er is een ontploffing geweest en er zouden vijf doden en zeker twaalf gewonden bij zijn gevallen. nos correspondent Kjell Duits is in Japan. Is er al bekend wat er precies gebeurd is? Nee, nog niet uh, helemaal bekend. Vros, uh, nog lijkt het erop dat de werknemers een fout hebben gemaakt. Waardoor er een uh, chemische reactie is ontketend. Maar het bedrijf heeft nog geen informatie vrijgegeven. En geeft om ongeveer twee uur een persconferentie. Want is er een ontploffing geweest of is die uh, hele fabriek ontploft? Uh, uh, nee, er is enkel een ontploffing geweest. En er is geen brand geweest. En de schadende gevolgen van de fabriek zijn nog. Uh, Onbekend, Maar de beelden die we zien hier op het nieuws laten wel zien dat de fabriek er nog staat. Dus het is niet alsof de hele fabriek verdwenen is. Nee, maar dus wel in ieder geval een aantal slachtoffers, vijf doden en twaalf gewonden. Dat kan nog meer worden? Eh, dat is ook nog onbekend. Het is niet bekend hoe zwaar gewond die twaalf gewonden zijn. Hoe zit het? Het is een chemische fabriek, een fabriek van Mitsubishi. Zorgt dat voor problemen in de omgeving, voor schadelijke stoffen die vrijkomen? Nou, het is een fabriek die silicium eh, maakt voor zonne-energiesystemen. Dus het lijkt er vooralsnog niet op dat het problemen geeft voor de omgeving. En Het ligt ook midden in een heel zwaar geïndustrialiseerd gebied. Dus eromheen liggen eigenlijk eh, voornamelijk andere fabrieken. Eh, er zijn ook eh, geen waarschuwingen dat eh, het gebied ontruimd moet worden. Dus eh, dat soort problemen worden op het ogenblik niet voorzien. Wel is interessant dat in 2010 deze publiek ongeveer drie maanden stil lag. Omdat het niet voldeed aan de juiste vergunningen. En ik heb net met een eh, woordvoerder gesproken van Mitsubishi Material, Maar die wist niet of er een verband was tussen de problemen van 2010 en de explosie die vandaag heeft plaatsgevonden. Nee, zeker ook als jij zegt dat het waarschijnlijk een fout van een van de werknemers is geweest. Inderdaad. Oké, okay, dankjewel. Voor nu, als er meer bekend wordt dan over de schade of slachtoffers, dan horen we je ongetwijfeld weer. Kiel Duitsers, NOS-correspondent in Japan. Verslag even Marcel Dekker. Vandaag als een soort schaduw achter dominee Leonie Bos aan. Dat heeft alles te maken met het officiële start zijn voor de campagne van Kerkbalans, Marcel. Ja, bij haar thuis in Goudaan, een beetje op de punt van onze stoel, want we moeten straks snel naar Utrecht voor een persconferentie. Dat je wel een beetje mag uh, uh, zien als het start zijn van de actie Kerkbalans 2014. Die grote wervingsactie voor uh, de kerk. Thema dit jaar, wat is de kerk jou waard nou mevrouw Bos? Trek de portemonnee maar en leg uw antwoord op tafel. Nou, de kerk is mij heel veel waard en dat is ook precies waarom... Nee, ik... geld. Geld. Ja. Uh, wat ja. heeft u in huis? Uh, een heleboel. <lacht> <lacht> uh, nee, wij uh, hoeven ons nog geen zorgen te maken. Um, uh, nee, ehm um, uh, Kerkbalans is uh, voor ons als kerken en, en voor mij dus ook als werknemer van de kerk, want ik ben dominee, ja. Um, ja, heel belangrijk. Uh, want eigenlijk alle leuke en belangrijke dingen die we willen doen uh, voor de eigen gemeente, maar ook voor de wereld, ja, die moeten daar eigenlijk van betaald worden. Ja, dus... Dus, kijk, ze begint meteen te werven. Hè? Dat, ja. uh, dat was niet de bedoeling. We zouden eerst een diepzinnig gesprek met elkaar voeren, mevrouw Bos. Wat die kerk voor u betekent. Voor mij. Dat was de vraag. Voor mij. Um, ja, ik werk als predikant hier in Gouda um, en voor mij is eigenlijk de plek uh, de kerk um, ja, uh, thuiskomen. Um, ik ben ja, voor zover ik weet altijd al kerkelijk zeg maar, uh, maar um, het is uh, vooral ook een plek om samen met andere mensen uh, je geloof te beleven en elkaar daarin te ondersteunen, uh, goede dingen te proberen te doen mm -hmm. voor de wereld. Um, uh, samen het goed te hebben, maar ook als het even minder gaat... Uh, bij andere mensen je uh, ja, daaraan te kunnen opladen. En, en, uh... U bent dominee, hè? Ja. U uh, moet zo af en toe uh, op de kansel staan. of Hoe gaat het bij een dominee? Staat hij op de grond of op de kansel? Uh, ik sta op een kleine verhoging. Ja? Niet heel ver van de en, aarde. Nee, precies. En dan uh, moet u het volk toespreken, of althans de gemeenschap. Uh, uh, kunt u dat een beetje eigenlijk? U zult dat vanmiddag tijdens de persconferentie... of vanochtend ook moeten aantonen. Ja, nou, op mijn verhaal vanochtend is anders dan dat op zondag. Uh, op zondag gaat het toch iets meer over geloof. En op uh, vandaag gaat het echt iets meer over centen. Ja. Um, maar... Daar um, bent u niet vies van. Nou ja, ik, ik vind wel... Kijk, um, uh, we leven nog op aarde. En uh, op het moment dat je hier iets wil... heb je daar gewoon menskracht en middelen voor nodig. En, en heel veel vrijwilligers die van alles doen uh, om niets... Maar uh, als je echt dingen wil doen, dan heb je daar vaak ook financiën ja. voor nodig. En die moeten we met elkaar opbrengen. Geld opraai. nodig uh, met Kerkbalans. De grootste wervingsactie van uh, nou, Europa als het om kerken ja. gaat. Um, een jubileumfeest ook. Een jubileumpersconferentie kun je wel zeggen. 40 jaar Kerkbalans. We gaan zo meteen naar Utrecht, waar dat officiële zijn plaatsvindt. Mag u gaan doen? Beetje zenuwachtig, netjes aangekleed? Ja, ja. <lacht> beetje zenuwachtig, netjes aangekleed. Oh. Ja, het is toch anders dan op zondagmorgen. Zeker. Nou, opschieten dan maar. Um, op naar Utrecht, uh, rij ik of rij u? U mag rijden. Ja, mag ik hard rijden? Betaalt u dan de boetes? Uh, nee, want we moeten heel voorzichtig met al dat geld doen. Uh, we lopen er hard voor. Voorzichtig dan <laughs> maar. En hopen dat we daar op tijd aankomen. Van 9 tot 12, de ochtend. Op Radio 1. To be in love periode dat deze jongens zichzelf de hardspelende band ter wereld noemen. is niet zo zeer te horen in dit liedje uit 1975, maar toch. Grand Funk, Railroad en Bad Time. Bij de ondertekening van het herfstakkoord in oktober vorig jaar... telden de drie oppositiepartijen, D66, SGP en de ChristenUnie, hun zegeningen. Want alle partijen hadden afzonderlijk hun eigen succesjes binnengehaald. ChristenUnie-leider Arie Slob. Ook rond de gezinnen hebben we uiteindelijk de plannen... waar ik maandenlang in de Kamer tegen geageerd heb... De aanslagen op de kindregelingen, de enorme bezuinigingen op de kinderbijslag... hebben we kunnen afwenden en die zijn nu geschrapt. Het blijft zoals we het altijd hebben gehad en dat is goed. Maar of dat behouden van de kinderbijslag nou echt zo'n goed idee is, dat is maar de vraag. Rens Nieuwhuis promoveert morgen aan de Universiteit Twente op vrouwen en hun arbeidsdeelname. En meneer Nieuwhuis, welkom. Goedemorgen. Door de kinderbijslag gaan minder vrouwen aan het werk, is uw conclusie. Dat klopt. Leg uit. Uh, uh, ik heb, uh, nou ja, morgen ga ik promoveren op mijn onderzoek, inderdaad, waarin ik uh, 18 industriële samenlevingen, Oezolanden heb vergeleken. En daar blijkt dus inderdaad uit dat als de kinderbijslag hoger is, dat het met name de moeders zijn die vaker uh, rondom uh, het krijgen van het eerste kind of daarna uh, de arbeidsmarkt verlaten. Maar dan zou ik denken: dan concludeer ik dus eigenlijk, vrouwen gaan alleen vanwege het geld werken. Als ze kinderbijslag hebben, dan gaan ze ook niet werken. Uh, werken gaat over veel meer dan alleen maar geld natuurlijk. Maar ik denk dat uh, het salaris toch een belangrijke rol speelt... in de keuzes die mensen maken. En dat geldt natuurlijk absoluut niet voor iedereen in dezelfde mate. Maar uh, deze patronen die zijn er wel degelijk. Maar kunt u dan verklaren hoe het komt... dat als mensen dus die financiële bijdrage krijgen, die kinderbijslag... dat ze dan minder snel aan het werk gaan, vrouwen? Omdat... Uh, de belangrijkste reden die ik in mijn proefsuit vind... en uh, stel is dat het toch het financiële argument... Het, het extra salaris is minder nodig. Dus dat zal voor een aantal uh, gezinnen de, een, um, een motivatie zijn... om uh, de taken anders te verdelen binnen het huishouden. Uh, en de praktijk leert dan dat het uh, veel vaker de vrouwen zijn... of de moeders zijn die de arbeidsmarkt verlaten en dus uh, de werkzaamheden thuis voortzetten... en dan bedoel ik onbetaalde werkzaamheden. Veel vaker de, de moeders dan uh, de vaders. Als je in Nederland kijkt, um, rondom de geboorte van het eerste kind... waar uh, 7% van de vaders stopt met werken of gaat minder werken... En uh, dat was in 2012 37 procent van de moeders. Ja, ik kan me zo moeilijk voorstellen dat die financiële prikkel... dat dat zo'n grote motivatie is voor vrouwen om aan de slag te gaan. Maar goed, misschien ben ik gek. Dat kan ook. Het Berg... zal zeker niet de enige factor zijn. Uh, maar het is een van de factor... In. Met een vraagje Pardon. nog even, geen kinderen trouwens. Hoe, hoe hoog is die kinderbijslag eigenlijk in Nederland? De kinderbijslag op dit moment hangt een beetje van de leeftijd van het kind af. Maar zoals die behouden is gebleven in 2013 en 2014... is die 1100 euro per kind per jaar. Voor kinderen van 12 tot 17 jaar. En voor jongere kinderen van 0 tot 5 jaar is die 750 euro per kind En, en per hoe jaar. staan wij er dan op in Nederland... als je dat vergelijkt met al die landen die u hebt onderzocht? Uh, dat is langere tijd heel ho hoog geweest, maar uh, de afgelopen decennia is die uh, afgenomen. En we zitten nu wat aan de gemiddelde tot wat lagere kant. Maar eigenlijk is het dus zo dat, dat uh, de ChristenUnie, doordat ze die winst hebben geboekt... dat die toch weer op een slinkse manier die vrouwen achter het aanrecht weten te houden. Hè? Door die <lacht> kinderbijslag zo te houden. De, de term aanrechtssubsidie is eerder genoemd, terwijl die eigenlijk naar een belastingconstructie natuurlijk... Uh, uh, verwijst. Uh, maar het is, het is inderdaad zo dat uh, het behouden van de kinderbijslag niet alleen uh, een actie voor de bühne is geweest. Maar dat het daadwerkelijk uh, gedragsconsequenties heeft. Ja, ja, dat wisten wij toen nog niet. Uh, een ander ding waar u ook naar heeft gekeken is uh, de zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof. Of dat, dat leidt klopt. tot actievere moeders op de arbeidsmarkt. En? Dat klopt, dat doet het. Uh, daar, daar blijkt inderdaad uit hetzelfde onderzoek uh, dat juist verlof... en natuurlijk, dan hebben we het over zwangerschapsverlof, maar ook over ouderschapsverlof... Uh, dat dat een belangrijke factor is in het mogelijk maken van het combineren van werk en gezin. Uh, met name natuurlijk als het doorbetaald is. En dat is nu, god, ik heb het zelf gehad, 16 weken of zo? Dat is nu 16 weken betaald. Het ja. uh, zwangerschapsverlof hebben we het dan. Zes weken voor de uh, zwangerschap in ieder geval. Eh? Of, uh, voor de, zwangerschap, voor de uh, geboorte van het kind. Uh, en tien weken daarna. En daarnaast kunnen ouders um, ouderschapsverlof opnemen in Nederland. En dat is uh, 26 weken voor iedere ouder. Um, dus zowel voor de vader als de moeder. Ja. Maar dat is, dat wordt, dan wordt het salaris niet doorbetaald. En is dat een beetje goed qua lengte? Als we internationaal dat vergelijken of zouden we het langer moeten hebben? Nou ja, wat we moeten doen, dat hangt natuurlijk af van welk doel we na willen streven. Um, het blijkt wel inderdaad dat een uh, dat langer verlof, nog wat langer verlof tot uh, uh, meer arbeidsdeelname leidt. Met name weer uh, van vrouwen of moeders in dit geval. Het um, moet wel opgelet worden dat zeer lange perioden van lof, van verlof, uh, dat, dat het er wel toe leidt dat vrouwen wat vaker uh, wat meer op afstand komen van de arbeidsmarkt. Omdat ze meer te op termijn uit. hebben. Dan ben je gewoon te lang uit, precies. Ja, ja. Maar waarom als mensen langer als vrouwen langer thuis mogen zitten, dan, dan is de impuls dan krijgen ze meer zin om het huis uit te gaan en weer te werken, moet je het zo zien? Uh, nee, waar, kijk, het gaat natuurlijk in eerste instantie om die periode rondom uh, de zwangerschap. Maar daarna gaat het natuurlijk ook over het combineren van de zorgtaken. Uh, en het flexibel kunnen opnemen van de zorgtaken. Het is, ook niet helemaal, het is ook niet noodzakelijk om die 26 weken ouderschapsverlof in Nederland... om die aaneensluitend uh, uh, op te nemen. Dat men 26 weken achter elkaar thuis is. Dat kan ook over een wat langere periode, ja. één of twee dagen in de week. Waar zijn de mannen in dit hele verhaal? De mannen, die spelen absoluut een belangrijke rol. Zoals ik net al noemde. Alleen, zoals ik net al noemde... het is maar nog altijd zo dat maar in dit geval 7% van de jonge vaders stopt... tegenover 37% van de moeders. En we weten ook uit internationaal onderzoek... dat de, dit soort beleidsregelingen veel minder effect hebben op mannen... dan het op moeders hebben. Omdat het traditioneel, of dat het nog altijd de moeders zijn... Uh, die veel vaker stoppen dan uh, de vaders. Ja, dus biologisch bepaald zeggen ze dan. Hè? Zo werkt dat. Maar er was toch laatst een discussie over het vaderschapsverlof... dat dat verruimd moest worden? Dat klopt, inderdaad. Loopt, uh, dat, hoe kijkt u daar tegenaan dan? Uh, ik denk dat het, uh, als we het hebben over uh, het combineren van werk en gezin... Uh, op huishoudniveau dat er verschillende vormen van verlof natuurlijk uh, kunnen helpen. En dan zou zeker uh, een vader die zorgtaken op zich neemt... ook een rol kunnen spelen daarin. En dat zou dus onder andere ook weer voor de moeders ja. uh, kunnen helpen. Want die kunnen dan weer gewoon aan het werk. Precies. En nou ging de, de, de discussie onlangs ging natuurlijk over de periode... direct op de, mm -hmm. de, de week volgend op de, uh, op de zwangerschap. Zodat die vaders uh, ook zich uh, kunnen, uh, een, beetje, een beetje kunnen bonden met die, uh, met die kinderen... Dat was, dat was het, het, het argument van Lodewijk Asscher, inderdaad. Morgen uw promotie in ieder geval aan de Universiteit van Twente op dit hele onderwerp. Benieuwd wat de, politieke partijen voor interesse in hebben. Als je kijkt naar de gevolgen. Dank u wel in ieder geval voor uw verhaal. Rens Nieuwe Huis was dat. Wat gaan we doen? Uh... De minimaatschappij. Oh. Ja, dat is inderdaad een goed idee. We gaan weer eens richting uh, het Arnhemse Klarendal. Waar we groot nieuws tot microniveau gaan uh, beperken. Maarten Bleumers die is daar al uh, een tijdje in die minimaatschappij. Elke dag waart hij daar rond en bespreekt het nieuws. Dus kijken wat hij uh, deze dag voor ons in petto heeft. De ochtend. De minimaatschappij. Mijn beginpunt in Klarendal is meestal de Klarendalse weg. Als ik die weg inrijd, wordt mijn aandacht getrokken door een lang snoer uit het huis van Thea. En haar hondje natuurlijk. Jij daarmee. Het snoer leidt naar een klein autootje. Oh, kijk, hij heeft zelfs uh, automatische deurverzendling. Kijk, nou dat is dan de Dat is een droppelaar. Ja, je hebt zo'n mooie. Uh, hoe noem je zo'n autootje eigenlijk? Uh, een brommobiel of zoiets. Oh ja, oké, okay, ja, precies. Ja, Zo'n 45 kilometer ja. uh, waar, ja. ik Rijd 60. Oh, dat mag ik niet zeggen. Kom eens, werd dat bedacht? Heb ik zelf bedacht. Ja, wat staat er op het nummerbord? Mijn doosje. Wat staat er op het nummerbord? Mijn doosje. <lacht> ja, je moet toch wat? Nou, dat is mijn doosje. Leuk hè. <lacht> het is uw spoor, niet hè? Maar ja. Voordat het met woordspelingen uit de hand gaat lopen... snel naar binnen voor een paar politiek-inhoudelijke vragen. Oh, dat bemoei ik me man niet meer. Dat, dat had ook totaal geen zin. Want ze doen toch wat ze zelf willen. Wat er ook is, uh, de stemmen doe ik ook niet. Dat doe ook niet uit. Nee, dat doe ik ook niet. Ze doen toch wat ze zelf willen, dus... Uh... Eens kijken of Carla een andere mening heeft... Ze zit in het wijkplatform, brengt brood naar ouderen... staat op het punt tijd door te brengen met een van haar cliënten. Voor wie ze buddy is... Mijn cliënt is een man van 54 met uh, nierkanker... en met uitzaaiingen in zijn botten. En uh, hij is dus eigenlijk opgegeven. Kortom, een betrokken vrouw. Heeft zij vertrouwen in de politiek? Oh. Nou, ja, dat ben ik al heel erg lang verloren, moet ik zeggen hoor. Ja, ik ben het echt heel erg lang verloren. Vertrouwde genien. Ja, Wilders vind ik leuk. Hey ja, Willy. Goedendag. Hallo. Hallo. Het is hier naar het, is hierna, het keertje, We hadden het over politiek. Ben ik dan bij jou het juiste adres? Nee, gelukkig niet meer. Ik denk dat uh, als je heel veel mensen hier gaat vragen, tenminste, echt te klaar en alles. dat die dan allemaal zeggen van ja, ja Wilders heeft toch wel gelijk gehad. Oh. Wilders hebt wel gelijk. Ruben die buitenlanders. Ben je ook een buitenlander? Nee, ik ben Nederlander. Oh. Mag, ah. blijven? Ja, mag blijven? Jij mag blijven. Ja, de rest eruit, van mij wel. Een paar keer zijn we dus met uh, het wijkplatform bij Pechthold geweest in, uh, in, in Den Haag. Hij is onze, uh, wijk, uh, die heeft onze wijk geadopteerd. Wat heb je daaraan? Ja, dat weet je niet. Ik bedoel, uh, en dan denk ik van ja, dan zie je ze allemaal daar lopen. En ik, wat moet je toch voor een keus maken? Ja, je hebt altijd hoop dat het beter wordt. Die hoop je, ja, en ik denk ook dat je die niet, niet, niet moet uh, verliezen. Misschien een heel ander verhaal, maar mijn buurman is pas geleden overleden. Maar die heeft een hele grote vijver in de tuin met grote kooikarpers. Die kooikarpers op dit moment, die zijn in winterslaap. Die mag je niet vervoeren. Dus dat was heel dramatisch. De hele buurt bemoeide zich ermee van... Oh, hoe gaan we dit nou oplossen? Zeven van die grote kooikarpers. Klein vijvertje, hele grote vissen. Maar ja. Ze zwemmen gewoon rond. Maar ze eten niet, ze doen helemaal niets. Maar als je ze eruit haalt, dan, dan, uh, ja, dan gaan ze dood. Dan krijgen ze een hartstilstand. Uh, de dierenbescherming gebeld. En uh, rechtshulp, wat ze allemaal kon doen. Oké, okay, wijkopzichter zou komen. Nou, die is dus gisteren geweest. En wat schetst onze verbazing? Wat eerst niet kon, blijkt dus nu dat de vijver gehandhaafd mag blijven... tot en met de vissen weer uit hun winterslaap zijn. En uh, wanneer is zoiets? Uh, wij denken zoiets van eind maart, begin april. Nou, zijn ze misschien net op tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen? Want nog even voor de duidelijkheid, de moraal van dit onverwachte verhaal houdt allen hoop. De buurt is helemaal zo van oh wat fijn dat dat nou opgelost is. Maar nog net Alexander Pechton niet geweld. Nee, nog net niet. Nee. Het wel en van deze R'nRers morgen voorlopig de laatste bijdrage vanuit Klarendal. De stelling deze ochtend. Het is goed dat bedrijven zich terugtrekken uit Israël. Um, ik kijk even op de site. 222 mensen daar gereageerd intussen. 61% is het eens met de stelling, 39% oneens. Wat reacties? Ernst Lissauer, zegt monopolisten, VITENS, PGGM... bedrijven politiek zonder mogelijke inspraak van klanten. Van de andere site uh, zegt iemand... goede investeringen stoppen om zoiets... en straks dan weer de premie verhogen en de pensioenen korten. En op onze eigen site... overeind blijft dat Israël de enige democratische beschaafde staat... is in het hele Midden-Oosten. Hoe meer democratisch beschaafd gebied erbij komt, hoe beter. De Israëlische nederzettingspolitiek... zou juist van harte gesteund moeten worden. Dat zijn allemaal mensen die het oneens zijn. 0800-1101 voor telefonische reacties. Stand.nl, goedemorgen. Hallo. Hallo met wie? Ja, met uh, Koch uit Almere. Ja, ik vind het ook nogal hypocriet. Een beetje banghaaserij van die fietens en die uh, pensioenfonds. Want tegelijkertijd zit onze minister van Buitenlandse Zaken met een handelsdelegatie in Cuba. Omdat ze dan denken dat ze op lange termijn daar dus het systeem zouden kunnen veranderen. Ja. U zegt er wordt met twee maten gemeten. Ja, dat lijkt me wel ja. duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemorgen. Goedemorgen met Famke, hoi. Hallo. Nou, ik vind dat al veel eerder had moeten gebeuren. Uh, Israël uh, negeert uh, consequent VN-resoluties. Um, um, bouwt nog steeds nederzettingen. Een haven door Nederland gebouwd in uh, Palestijns gebied... hebben ze met de grond gelijk gemaakt. En waarom kan het geen één land worden zoals voor 19? 48. Ja. Ik vind dat ze apartheidspolitiek toepassen. Oké, okay. e, e, e, eens met de stelling kortom. Dank u wel. Standort NL, Goedemorgen. Hallo. Hallo. U mag het zeggen. Ja. Goedemorgen. Met Koopmans spreekt u in 4. Hallo. Nou, ik ben het totaal oneens met de stelling. Ik vraag me af uh, welke landen PGGM en, en ook uh, Evian, geloof ik of de. VITENS. Uh, ja, EVANS. Ja. Uh, allemaal investeert uh, en uh, ik denk dat je de helft van de wereld wel kan uitsluiten van investeringen van, uh, van Nederlandse bedrijven en instellingen. Als je uh, op die manier te werk gaat, waarom, en daar vraag ik me dus af, moet altijd Israël hier uh, een voorbeeld. Vormen. Verder is het zo dat, dat je ook, naar mijn mening, ook het vredesproces... waar ze nu nog, mee bezig, nog steeds mee bezig zijn... Daar euh, ook weer extra spanning op zit. Ja, dat, okay. je, dat je dat ook totaal niet uh, van dienst bent. Dank u wel. Dank u wel voor uw reactie. U kunt nog heel de ochtend reageren. 0800-1101 of op onze site een berichtje achterlaten. www.stand.nl